Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Op een camping in Eersel in Brabant is vanmiddag in het water gezocht naar een jongen van 14. Hij was volgens omroep Brabant aan het suppen met twee vrienden. De sub sloeg om, waarna hij niet meer te vinden was. Volgens de politie kon de jongen niet zwemmen en wijst alles erop dat hij het niet heeft overleefd. In Amsterdam heeft de man vanmorgen vroeg paniek veroorzaakt op de pont. Op de pont over het ei tussen Amsterdam Centraal en Noord... begon een dakloze man uit Georgië met een mes te zwaaien. Hij vernielde ook dingen en door kortsluiting ging de klep van de pont niet meer open. Het was nog vroeg, rond half zes... Dus er stonden maar zo'n twintig mensen op de pont en die zijn gevlucht, vertelt de politie. Zij zijn over, over die klep heen geklommen, hebben soms ook hun fiets daaroverheen moeten, moeten halen met hulp van elkaar. En uh, wij hebben dus niet iedereen kunnen spreken. Dus we doen de dringende oproep aan mensen die op de pont zijn geweest, die wij nog niet hebben gesproken, om alsnog contact met ons op te nemen. De dakloze man is opgepakt. En woon je in een vies studentenhuis, waar je schoenen aan de vloer blijven plakken... en er op het aanrecht geen centimeter meer leeg is, zeg maar dit. Oh. Oh, dit kan echt niet, ouwe. Verdomme, bed ouwe. Ook. Kijk dit. God, ouwe. Wat komt dit? Rutger, ouwe. Wat Rutger. is dit voor... Je, kamer. Ja, ben je zo'n smeerpoets, dan kun je je studentenkamer aanmelden bij het Groninger Museum. Zij zijn op zoek naar smerige studentenkamer. De allervieste krijgt een gratis schoonmaakbeurt. Dat is allemaal vanwege de tentoonstelling over de Rolling Stones. Want de bandleden leefden vroeger ook in dit soort kamers. En die hebben ze voor de tentoonstelling nagemaakt. Het weer, een zonnige avond nog. Morgen in het oosten, wolken in het westen, een zonnetje en een graad op 24. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Deze week met Dick van Duin en Pim Groof. van de krochten. Vandaag is het 25 juni. We zitten hier gezellig met z'n drieën in de studio van Radio Zandvoort. Samen met gastpresentator Dick van Duin gaan we vandaag V. Lasky aan de tand voelen over haar carrière, over haar muzikale invloeden en over muziek in het algemeen. Mooi zo V, welkom. Ja, dank. Leuk te zijn. Nou ja, vandaag in de krochten gaan we weer terug naar uh, in ieder geval begin jaren 80. Mm -hmm. Toen uh, V haar eerste album uitbracht uh, Sound on Sound... 80, 81? 80, ja. ja. Ja, 81 kwam niet uit. Ja, ja. ja zoiets. Nou, en sindsdien ben je niet meer weg te denken uit het Nederlandse muzieklandschap. De meeste mensen zullen je wel kennen van. Ja, en daar word je waarschijnlijk iedere keer mee geconfronteerd. Het nummer Christmas was a friend of mine. En terecht. Ben ik, stros, ik ben er ook heel trots op. En het is allemaal te, te wijten aan een, aan, een, aan een misverstand. Heerlijk. Ja. Ja. Maar daar komen we vast nog wel over te spreken. Ja. En uh, ja, daarnaast uh, uh, heb jij een Almogana samenwerking... en eigen werk uh, uh, in de jaren daarna tot nu toe... met ja, muziek met de Labande Bande, Descine, met samen met de Haarlemse kunstenaar Joos Zwarte. Yes. Met uh, voorstellingen van het Rood Theater. Mm -hmm. Je hebt opgetreden op de parade. Ja. Het rondreizende... Vrolijkheidscircus. Vrolijkheidscircus, ja. inderdaad. Ja, ja. Nou, je hebt je opleiding gedaan, uh, grafische en audiovisuele vormgeving Aha. aan het Rietveld. De Rietveld Academie. Daar gaan we ook nog even op in, denk ik. Voldoende om over te praten. Mijn naam is dus Dick van Duin en samen met Pim en met Vee gaan we terug naar haar roots, haar muzikale avonturen en op zoek naar de wortels van de nederrock. De worteltjes. Vee, wil je er nog iets aan toevoegen? Uh, weinig, nee. Ik uh, kan duizend kanten uitwaaieren. Ik ben heel oud, dus ik heb heel zwaar verdedigd. Ga je gang. Oké, okay, want uh, je groeide op in Oesgeest, je zat daar ook op de lagere school. Uh, ja, de open. Deed je toen al wat met muziek? Werd het al ja, gecontroleerd vanuit het gezin? Of? Ja, want mijn ouders hadden een piano en mijn vader speelde behoorlijk aardig piano. Had een goede stride-stijl, een, okay. ja, een beetje Elliot Carter, een beetje die, dat soort sfeer. Deed hij heel goed, improviseerde goed. En uh, zodra ik bij de toetsen kon, begon ik natuurlijk ook. Dus ja. Ik ging op pianoles, maar dat was iets minder gezellig... want dan moest je noten lezen en dat vond ik niet zo leuk. Maar dat is het aller, aller, aller, aller eerste wat aan de hand is met muziek. Je moet leren luisteren, je moet leren, analyseren, leren voelen wat, wat er gebeurt. Je moet het, het ritme kunnen voelen, snappen. Ja. Je, en je moet bijvoorbeeld een bas kunnen scheiden... van de rest van het, van het orkest. Dat, dat, zijn, oh, okay. dat zijn belangrijke ja, dat dingen om ja. Ja. als kind te ontwikkelen. En ja, dat, dat, dat gebeurde bij mij spelenderwijs, denk okay. ik. Wat zijn je eerste muzikale herinneringen uit die tijd? Um, ik werd als kind veel gestald bij een vriendin van mijn ouders. En die had een atelier die schilderde met olieverf. Dat geurde verrukkelijk natuurlijk. Ja, leuk. En dan zetten ze een, een, een fruitschaal neer. En dan zei ze, hier ga jij maar wat zitten kladderen. En dat deed ik dan vrolijk. En dan zetten ze muziek op. En waar zij van hield, dat was van die hele coole jazz. Miles Davis en Aston Gilberto en... Dat hoorde ik toen heel bewust. Want mijn ouders draaiden geen plaatjes thuis. Niet echt. Ja, misschien wel, maar dat niet zo bewust en zo. Want dat waren toch je ouders die dat deden. Dus dat was iets anders. <laughs> maar die muziek die ik daar hoorde... Ik dacht echt van... Oh, als ik groot en sterk ben, dan wil ik ja. dat. Oké, okay, dat ja. was leuk. Ja. Ja. Maar dat is meteen heel moeilijk natuurlijk, hè? Nee, nee. nee. Bostanova... Boste, is jazz? Ja, bon, ja, maar Bostanova ja. heeft een andere feel... Dan de meeste aan westerse muziek uit Europa. Wij tellen tot vier en wij hebben een echte vierkante Klopt, ja, op de twee en de vier? Ja, precies. Bij Bossa Nova gaat het per twee maten. Je hebt een accent op de drie. En het is met een pandero. Dat rolt als een soort ei. Dat is een hele andere sfeer. Ja, ik vond dat geweldig. Ja. Dus ja, voilà. Dat, maar dat... daar kwam je eigenlijk al. En met muziek en met beeldende kunst in aanraking. Ja, en en iets wat je, wat je in, in het vervolg van je carrière ook heel veel. Ja, ja, ja maar het trof mij ook diep. En ik, ik, dat tekenen vond ik ook geweldig. Ik ben, ook, ik ben ervan overtuigd dat als kinderen tekenen en ze gaan. Uh, en ze stoppen er niet mee. Of ze worden niet ontmoedigd. Of nou ja, weet ik veel ja. hoe je dat doet. En je moet natuurlijk ook niet roepen dat het beeldig is als het vreselijk is. Maar je moet weet je wel, als, als kinderen niet stoppen met tekenen. Dan kunnen ze goed tekenen als ze groot zijn. Dat, uh, dat lijkt mij een ding dat zeker is. En ik ben gewoon doorgegaan met tekenen. En ik had daar ook ideeën over. Het leek mij enig om te mogen illustreren. Of om platen hoe ze te mogen ontwerpen. Of dat soort oh, dingen. Oe, die combinatie. Ja, ja, ja dat, was, dat leek ja. mij helemaal ja. te gek. Ja. Ja. Ja, vroeger hadden we nog van die grote mooie platen natuurlijk. Oh, man. Al, ja, ja. ja, ja hoe, hoe, je, je keek zo diep die bek in bij je. Uh, die, die, die, die plaat met die open mond, was dat, was dat Magna Carta of was dat... Nee, King Crimson, King Crimson. Oh my King. god, wat een enge was hoes, dat. Ja, ja. of, of eindeloos naar Uma Guma waar die jongens zo achter elkaar als maar in een ja, andere foto's ja. zaten. Of, met al die uh, tekeningen ja, van uh, yeah. Yes, of, yeah. Of die rare, Roger ja, van Dean. Roger Dean, die ja. die zo'n rare gedraaide bomen tekende. Ja. Maar ook uh, de fankunst die er ontstond na de Beatles. Uh, met, uh, van Alan Aldridge, die bracht een, uh, twee tweetal boeken uit met illustrated lyrics van de Beatles. En daar, daar oh. verloor ik me ja. ook in. Dacht ik, oh, wat leuk. Als ik groep ben, dan moet ik, ja, ik ook thoughts Ook, okay. ja, ja. ja. ja. ja. By quiet streams and a window that looks out on Coco E ter tempo pra sonhar? Da janela, ver seu corcovado. O redentor, que lindo! Quero a vida sempre assim. Com você perto de mim. Até o apagar da velha chama. E eu. Que era triste, descrente desse mundo. Ao encontrar você, eu conheci o que é felicidade, meu amor.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 Felicidade, meu amor. Ik was bezig met mijn eerste bandje. Dat was een volkbandje En uh, ik had een, uh, een gitaar gekregen voor mijn zestiende. En uh, binnen twee maanden zat ik op een podium ergens. Want ik had mezelf oh. heel snel alle dingetjes geleerd die je moet leren. En ik zag eruit als Melanie. Dus dat vond men wel verkoopbaar. Zing een beetje. liedje van Melanie, je lijkt zo op haar. Hey, maar ik vind Melanie niet zo leuk. Ja, nee, nou, doe het doet, nou, maar. Nou, oké. Okay. My name is Alexander Beetle, bla, bla, bla. Uh, maar die, uh, die, dat, dat vond men interessant op het En Ik, ik uh, kwam bij dat bandje... En, ja, ik mocht wasboord spelen, meezingen. Ik vond het heel leuk om in een bandje wasboard te zitten. Wasbord spelen ook, ja? Ja, wasboord. Nou ja, weet ja, je wel. een ja. meisje met meedoen. Lang, met een lang rok, dan geef je geen gitaar in de hand. Maar ik speelde wel, <laughs> ik speelde wel vrij aardig gitaar. Dus in de kortste keren mocht ik ook gitaar meespelen. Ja, erg leuk. En uh, ik heb er toch een, vriendschap, een paar vriendschappen aan. Nou ja, verre vriendschappen, ze zijn niet zo actief ja. meer. Maar um, een van de mensen die daar het meest actief mee bezig was... was Walter Schrader, die speelde viool. En uh, dat was een enorme organisator. En dat is hij nog steeds. Hij is huisarts in Leiden. En ja, uh, ik weet niet of jij nog in het Leids ingevoerd bent een beetje. Maar uh, ja. bijvoorbeeld uh, Leiden Ontsmet... Tijdens de, de COVID, dat was zijn initiatief... dat iedereen gratis uh, ontsmettingsmiddel kon ophalen bij okay. hem. En hij is ja. nu ontzettend bezig met... Uh, nou ja, hij heeft zich enorm ingezet voor van alles... Uh, en, en, oh, en nog goed. wat en, ja. in de COVID-tijden. En, en hij maakt zich ook heel erg druk over ja, patiëntendossiers en, en al die dingen meer. En kortom, een hele actieve arts met een interessant verleden als gevangenisarts. Nou goed, dan, ik okay. wijd uit, maar zo'n uh, bevlogen gevangenis. man... Ja, ja gevangenisdirecteur, uh, niet directeur, arts. arts. arts. Ja, ja. En ja. Uh, asielzoekersarts en dat weet Dan kom je op ja, een heel zeker. wonderlijk snijvlak in de, in de samenleving terecht... Ja, waarbij ja. je ook zieke mensen tegenkomt natuurlijk. En ja, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dat, dat legt wat ja. in en ander bloot aan de zenuwen. En... Hij is dus een typisch voorbeeld van een, een bevlogen uh, uh, maatschappijkritische of uh, betrokken ja. uh, muzikant. Die ons van het ene goede doel naar het andere sleepte als bandje. Dus we hadden veel te spelen. Want oh. er was altijd wel wat waar we tegen konden protesteren. En dan stonden we weer op het podium. Dus dat was heel erg leuk. Ja. Uh, even kijken voor die, die zaken. Ach, nou ja, als we konden spelen. Als we konden spelen, ja. ja. ja, dat kan me veel ja nou, nee, ik ben ja? heel opportunistisch. Ja, maar ook nog een stukje terug, want je bent al bij de... Ja. Wat was je eerste plaat? Dat vind ik altijd interessant. Een ja. eerste ja. plaat? Ja, die je kocht of zo? Of? Die ik kocht of die ik kreeg. Ja. Want ik, ik probeerde een plaat te kopen. Toen was ik negen. Uh, ik, had, ik wist dat wat een singeltje kostte. Ja. En uh, dat had ik bij elkaar. En ik liep de platenwinkel binnen. Hoofdwink op de, de... Ik geloof de Rijn Straatweg. Ik weet niet meer precies. En uh, er stond een meneer zo een beetje gemelijk te kijken... naar zo'n schoolkind dat naar binnen kwam. En, Negen jaar. Ja, en ja precies. Ja. En ik zei, ik wil een plaatje. En ik weet niet precies hoe het heet. Maar het gaat nog even baby love. Ja. Maar, en die man zei, nou dat weet ik niet hoor. Dus uh, dat eerste plaatje is het. er niet gekomen. Ja, precies. Dat is niet uh, gelukt. Ja, dat is niet ingesteld. Ja. Ja. Maar wat ik echt... Mijn eerste echte LP was The White Album. Oh, oké. Okay. Yeah, wow. <laughs> ja wauw. dat klopt meteen. Ja, ze heeft een Helemaal, ja. ja. En een vriendinnetje van me had, Sergeant Pepper. Dus dan gingen we om de buurt bij elkaar luisteren. Dat was erg leuk. Ja. En je luistert zo intens als je een jaar of dertien bent. Het is echt... Ja, tijdens ja, je ja. Het maar ja. ook omdat het veel schaarser was als nu. nu uh, ja, je kon voor ja. de radio aanzetten. Maar vroeger als je een plaat had... Ja. ja. Dan ja. luister je hem ook... 20 keer, of weet ik wat. Nou, en we hadden Ik ja. mocht hem omdraaien. Je had er controle ja. over. En je keek naar de hoes. En je las de lyrics mee. En, je, en ja. je keek naar de foto's. En je was helemaal verkocht. Ja. ja. En een paar jaar later kreeg je dan eens We're Only in It for the Money van Frank Zappa in handen. Ah, ja. En je en dacht je, oh, hé. Hey, dit is leuk. <laughs> Parodie op Sergeant Pepper. Maar wie zijn dit weer allemaal? Ja. En dat, dat was ook een geniale plaat. Jee, je mag dat op ja. Sergeant Pepper, dat blijft altijd het huh. ja. Ja. album. Ja. Ja, ik wijk uh, een beetje af uh, wat ja. dat betreft. Ik, ik vind Abbey Road. Uh... Ja, maar dat was er toen nog niet. Dat ik, was toen ja, nog mijn niet mijn eerste nee, album, nee, nee, wat, nee, ik, nee. Wat, ik, wat ik echt hoorde als album, dat was bij een vriendinnetje thuis, en dat was Sergeant Pepper. En ja. mijn eerste echte album wat ik had, dat was de White Album. Ja. Dus, ja. Ja. En toen kwam Abbey Road, ja. En toen ging ik met een knuisje vol uh, tientjes naar. Uh, naar de, de, de platenwinkel. En luisterde hem daar helemaal af. Want dat ja, mocht. Tuurlijk, ja. en dan hem toen opgetogen mee naar huis. Ja, ja dat, dat ja. was echt. Hokjes, maar ja. wat was dat? Ja, dat was ook zo'n fijne, volkomen ja. ondergedompeld raken in, in beatelisme. Ja, als je. Ja. Ja. Ja. Laten we wel weten, de Beatles hadden natuurlijk steun van een van de meest getalenteerde arrangeurs in, ja, in, in Barton, Engeland. Ja. Ja. ja, precies. Die daar. Uh, Zware stukjes heeft neergezet, ongelooflijk. Ja. Dus ja. Ja, Zobi Filz like? is ook zo'n voorbeeld natuurlijk, hè? dat hij ja, twee ja, ja. stukjes aan elkaar geplakt heeft. Ja, ja, ja precies. Het, ja, het gebruik van de techniek is, is natuurlijk daar wel gestart binnen de popmuziek. Ja, het, ja, het, het, het, het knoeien met. Ja. Van Geoff Emmerick ook, ja, uh, dus, zeker. Ja, die, uh, maar uh, ook het, het, het, het versnellen van een stem als, als John Lennon het niet fijn vond klinken of zo. Er zijn heel wat nummers die we goed kennen... waar John Lennon een beetje geknepen klinkt. En dat komt omdat zijn stem is versneld. Ja, ja. ja, ja, ja. ja zeker wel. Maar dat is alleen maar leuk. Dat vind ik ook inderdaad, oh, ja. ja. Ja, het blijft mooie muziek, ja. Ja. Zoals ja. men nu zegt, klassieke muziek. Ja, dat is het, het inderdaad. Het is bijna, bijna. Ja, bijna, ja, ja. Ja, bijna klassieke muziek. Ja, ja het, maar, uh, Henk toch ook wel de discussie gehad over... Uh, ja, wat horen we nog over 200 jaar? Hè? Henk Korn ja, van Henk... rij hebben we recent oh, ook okay. uh, ja, Wat horen we over 200 jaar? Ja. Nou ja, ja zeker. Uh, de Beatles, Zappa denk ik iets minder. Want het was die... toppical en, en ja. moeilijke muziek ook. Huh. Soms wel, ja. Uh, ja. Maar, maar de Beatles, ja, die wel. En Bach bijvoorbeeld of zo? Ja, die ja. we nog wel, lekker Ja. Dat denk ik zeker. Ja. Bach is de uitvinder van, uh, laat ik zeggen... het perfect geslepen kristal als het tussen ja. je... als je muziek of zoiets ziet. Kunnen we door naar Amsterdam? <laughs> naar de Geert Rietveld? Ja, door naar Amsterdam. Dat was natuurlijk een roerige nee. tijd ook. De, de punk was er. De, de ja. krakens. Punk en kraken en uh, mensen met soort ge, ge, geverfde mondjes en, en oogjes. En oh, overal, ja. ja. overal veiligheidsspelden. Ja, dat was het. Ja. ja, dat... En, uh, daar kwam jij in terecht. Je kwam in Amsterdam terecht. Ja. Je bent er ook gelijk gaan wonen toen. Ja, ik had de mazzel dat ik, <kliek> uh, dat ik daar een kamer vond. En. Uh, dat, ja, dat. Dat, uh, dat is natuurlijk super spannend, een, een, een stad waar je ineens in je eentje bent. En Want je was 18? Ik was 18, ja. Ik denk, ja. Maar ik had, ik had ook uh, de mazzel dat ik. Uh, nou ja, ik had mijn gitaar en ik had van alles. Dus ik, ik, ik zat er toch in mijn eentje. En er waren geen mensen die riepen dat ik moest ophouden met gitaar spelen... om de afwas te komen doen. Dus ik begon liedjes te schrijven. En dat, uh, ja. Ja, ja. dat, dat en die legde ik dan vast op mijn Revox bandrecorder. Die ik bij elkaar gespaard had van uh, vrolijke opdrachten voor de VARA... die we met de Rietveld mochten doen. En, voor twee voor twaalf? ja. Ja. Oh shit, dat ja, daar ja, mij, ja, daar zat ik bij. Ja, daar zat ik bij. Het was een hele club. Het was ontzettend ja. leuk. En een enorm geknok altijd om de leukste teksten als die ja. arriveerde. Ja. Ja. En dan ging iedereen aan de slag. Dat was echt, ja, leuk, weet, weet je ja. wel. Je kijkt ja. ook naar elkaars werk. van, oh ja, lachen, leuk. Wat ja. heeft hij gedaan? Ja, ja. Ja, ik vond ze wel heel creatief inderdaad. Ja. Heel en dan maak je, is, oh ja. maak je... En ik zat er toen muziek bij? Uh, bij die film. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee. kijk De zorgde ja. om te beginnen... Uh, voor de stem, het stemgeluid van... Uh, mm -hmm. Inge... Uh, ik weet niet meer wie. Nou ja, enfin. Uh, en van... Uh, de muziek werd er later misschien nog wel onder gemixt, Ik weet het niet. Dat, uh, dat hing ook wel vanaf van wat voor soort onderwerp het was. Ja, volgens mij was het tijdens een vraag of zo. Hè? Dan stelde hij een vraag... En dan zag je die animatie eronder. Ja, De, de ja, vraag ja. werd uh, gesteld ja. door, uh, uh, door de stem op, op het filmpje. Ja. Ik ben even, ik heb, het is me even ontschoten hoe die, hoe die dame ook alweer heette. Maar in elk geval, ze had dagen dat ze snel sprak... en ze had dagen dat ze langzaam sprak. Als, je, als ze langzaam sprak, moest je meer tekenen. Dus uh, <laughs> ja, ja, ja, dat, ja, dat wist ja. je niet. Maar je kreeg dus uh, op de Rietveld... we hadden daar zo'n zo, zo montagetafel... En dan kreeg je die perfortape. Perfortape is, is uh, band waar, het geluidsband waar het opgenomen is met, mm -hmm. met perforatie. Zodat het net verloopt als de film. Oh, en dan kon je, okay. precies, ja. kon je precies het aantal uh, uh, het rekening, ja. Ja. beeldjes uh, bepalen van een bepaald verhaal. Of een bepaald zinsnede. Of ja, een, bepaald, tuurlijk, ja. een, of een ja. naam of zoiets eigenlijk. Ja. En dan kon je dat... Als je dat later ging opnemen, beeldje voor beeldje voor beeldje voor beeldje voor beeldje voor ja. Die had je dus een hele shotlijst erbij en kon je zeggen, oké, okay, op beeldje, weet ik veel, 600 hebben we dit. En ja, nou ja, dat soort zaken dus. Ja. En daar heb je een Rayfox uh, bandrecorder van gekocht. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. zodat De ik keuken. al die flauwekul die ik zat te bedenken kon opnemen. Dat, uh, dat... rond flauwekul? Ja, heerlijk. Gewoon, uh, gewoon, je begint, los, je ja. begint gewoon. En er is niemand die zegt dat, dat, dat het niet deugt. Dat dus niet. je, je deed alles in je doen. eentje ook? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ik had die Revox en dan kon je heen en weer. Ja. Dat had ik dus weer geleerd van Bob Tuurman. Mijn grote mentor. Vriend van mijn broer. Die, die, hij zat op het conservatorium en deed fantastische dingen. En... Uh, ik heb van hem leren luisteren. echt Tenminste, niet luisteroefeningen doen. Want zoek het uit. Wat, wat gebeurt hier? Is dit uh, een open stemming? Wat denk je? En aan de slag met de oren. En dat, ja. dat maakt wel, ja daar word je wel scherp van. Ja. Dus op die manier. En hij had een REVOX en leerde uh, hoe je dan met een eigen opname op één spoor... Uh, terug kon spoelen en dan datzelfde spoor kon laten klinken in je koptelefoon... terwijl je iets nieuws opnam. Nou, ja, ja. op die manier heen en weer en heen, en heen en weer en heen en weer. En uiteindelijk had je iets wat barsten van de ruis... maar je had wel een, een compleet koor. <laughs> ja. Sound of sound. Ja. Yeah. Yeah. Yeah. sound of ruis, ja yeah. precies. Ja. Yeah. have to go and say goodbye to the happiness. I knew when we were Hold on, harden genoeg studenten die ook met muziek bezig waren. Maar je ging, ja, ja, ging zeker. Je ook samenwerken... met sommige uh, mensen... of elkaar, elkaar beluisteren? Of? Nee, want dat, dat leefde niet zo. Maar uh, er was bijvoorbeeld wel... Ik zat dus in die groep... audiovisueel. En audiovisueel... het woord zegt het reeds, is ook audio. Ja, audio ja. En er waren een ja. heleboel mensen die hadden geen idee... van geluid. Dus ik begon me daarin te verdiepen en kijken... van hoe zit dat met geluid en film... en, en, en ambiancegeluid en hoe werkt dat en zo... En omdat ik die Revox had, kon ik dus ook voor medestudenten uh, dingetjes opnemen. Dus ik, dat heb ik ook gedaan. Of stemmen opnemen of commentaren inspreken. Dat soort dingen. En dat vond ik ook ontzettend leuk om te doen. Dus ja, dat heb ik, dat heb ik toen veel gedaan. Dus dat, dat was de ervaring waarmee ik van school kwam. Ja. Maar daar ben je ook nooit meer mee gestopt, toch? Met het zelf opnemen? Nee, nee, nee dat doe je zeker. Dat is, dat is, ja, nu, nu is iedereen in staat om met een computer... een de ja. concerten voor zichzelf uh, samen te stellen. En dat is fantastisch. Dat, ja. Ja. En zonder ruis. En ruis, ja, ja, nou, ja. Goed, je kunt ruis toevoegen. Kun je ook functioneel gebruiken, natuurlijk. Ja, dus nee, want er is wel een soort heimwee naar de, naar de band. De band heeft toch een soort smelt bovenin het spectrum. En dat, dat, dat ervaar je niet met digitaal geluid. Nee, nee, nee. Nee. Het analoge heeft toch wel ook iets meer authentiek dan Dat er af en nou toe ja. iets hoort van, nou ja, het is misschien niet helemaal... Je hoort Super perfect, maar op allerlei oude vintage platen, of vintage hoor mij, maar oude platen die gewoon op band zijn opgenomen, hoor je foutjes. Uh, en dat is leuk. Uh, Steely Den zelfs, de perfectie zelf, die ja. hebben foutjes van een, een koordje dat te laat wordt weggetrokken of van of dat soort dingetjes, weet je wel. Ja, dat, dat, dat is leuk. Ja. Moet je wel heel hard luisteren, dat wel. Maar je was lekker aan het opnemen zelf in die periode? Ja, ik met was je een beetje aan het prutsen. En uh, ik kwam, ik, ik was, uh, ja, mijn vriend was die zat in de rock roll in, in Engeland. En ik had cassettes mee. En ik had het hem laten horen. En hij zei, oh, ik weet nog wel iemand die aan, aan wie je dat moet laten horen. Dus dat, en ze waren toen op, op het tournee met Vets Domino. Oh, en zo, zo. de gitarist werd ontslagen. En omdat ik toch een beetje in de buurt hing en de piano af en toe uh, in orde maakte had de band leider van de Support Act gezegd... Van, nou, kom maar bij ons piano spelen dan. Dus ik ben meegewijs op een tour ja? om piano te spelen... in de Support Act van uh, Fat Domino. Domino. Ja. <laughs> Fats Antoine Domino, wat een lieve man. En uh, die, uh, die ging een nieuw album maken met een producer uit Engeland. En die uh, hoorde mijn demo's dus. En die zei... Oh, nu naar Engeland komen, meteen. Dus ik naar Engeland. Daar het rondje gemaakt langs de platenfirma's. En die hadden allemaal zoiets van. Ja, doet ze dat allemaal zelf? Nee. Nee. vinden we niks. Behalve Charlie Gillett van Oval Records. Een buitengewoon interessante man. Hij had een programma op de BBC waarin hij demo's draaide van mensen die. Uh, nou ja, die leuke muziek maakte. En dat stuurde ze naar hem. En hij draaide die demo's. En die demo's werden dan gehoord... door platenmaatschappijen. En ja. die zeiden, oh ja. ja, jou wil ik wel hebben over jou. En Charlie Gidd had, had er behoorlijk de smore in. Want hij was degene die, die het faciliteerde. Dus hij was zijn eigen label begonnen. Oval Records. En hij hoorde mijn demo's. En hij zei, ja, weet je wat? Je komt naar, naar Londen. En je, dan, uh, dan, dan regelen we een kamer voor je ergens. Met een vier sporen record En kan je zelf lekker aan de gang? Doe je die dingen nog een keertje, maar dan op vier sporen is het net even iets breder. En bla bla bla. Ja. Nou dacht ik, dat is hartstikke leuk. Maar toen stond die, die, die producer ineens buitenspel. Dus dat was een moeilijk parket voor mij. En ik dacht, oei, <laughs> nou weet ik niet wat ik moet doen. En tegelijkertijd was er toen de VPRO. En daar had ik ook een paar liedjes gespeeld. Jan Donkers leren kennen. En Rick Zaal. En al die andere helden. En uh, ja, daar liep een jongen. Ja, ja, ja, Jacob Klaassen. Ja. Dat, uh, dat is nog een ander... Nou, dat gaat nog veel verder, dat verhaal. Maar uh, <laughs> wie, daar, wie daar op dat moment werkte was uh, Johan Visser van Idiot Records. En die zei, je moet naar mijn label komen. En ik hoorde wat hij deed. Paul Tornado en, uh, weet je, en de Kewies dus. Ja. En ik dacht, nou dat is nou <laughs> helemaal mijn ding. Dus ik, ik, mocht, ik mocht bij 1000 Idiot Records komen. En dan zit je in Amsterdam en denk je... hier gebeurt het en dan gebeurt het mooi niet. Iedereen staat, staat indruk op elkaar te maken. Maar daar, in Enschede gebeurde het wel. Dus ja, ik vond het heel leuk. Amsterdam was meer pauze en... Ja. Toch wel. Ja, ja, dat hoorde ik ook over Tilburg inderdaad. Bijvoorbeeld ja. Maagdenhuis. Dat is in Tilburg veel eerder gedaan of zo. was dus, uh... oh, vast wel. Ja. ja. Hele prachtig, Maar het kreeg ja. minder pers, dus ja. ja. Ja. precies. Maar goed, in, in Amsterdam kon je dus weer in het wild de VPRO-helden tegenkomen. Dus dat, dat was ook wel ja, leuk. Ja, dus, ja. ja. Jan Leemfrenk en Jacob Klaassen en nou, het programma Piet Ponskaart. Daar ging ik graag kijken. En, ja. En toen was de laatste Piet Sponskaart. En toen werd er gezongen rond de piano met Jacob. En toen stond daar Joka Piretti. En die hoorde mij zingen. En zei, kom jij ze hier. Jij kan zingen. Beschuldigend, weet je wel. Ja, ja, ja. Ja, nou, ja. Ik vind het leuk. Ik schrijf ook liedjes. Jacob, dit meisje moet je even leren kennen. Nou, dat en zo. Dat leuk. Ja, dat is. Joka. Dankjewel. Ja. R.E.P. Ja. Uh, maar je hebt ook met Hans Vermeulen iets voor, voor Daniel ooit gemaakt volgens mij. Ja. Of was uh, dat een, een, een, een... Ik vond Hans Vermeulen ontzettend aardige gast. Uh, en, en hij heeft wel mooie liedjes gepakt. Hij heeft hele prachtige Sandy liedjes. Sandy Coast, jeetje, ja. nou, dat, uh, Er zijn echt dingen in het Nederlandse kanon van popmuziek... zoals dat Capital Punishment van hen, dat was echt heel goed. So effect op de Nederlandse uh, muziek ja. is ja. hij belangrijk geweest? ik denk het wel, ja. hij, heeft, ja, hij heeft wel een hele school neergezet, en, maar noor, school, normaal ja. ook en, en uh, ja wanneer is het begonnen? Hè? wanneer is de Nederlandse popmuziek begonnen? Dat weet ik niet, met de Blue Diamonds denk ik de, ik Steelman weet het niet Brothers. precies. of de Tilman Brothers. Ja, ja. die slag is ja, ja. ze Ja, zeker. Of, die swaten, of misschien Johnny Jones. of het over XZ trio? Dat, uh, dat Komt is het de trio? Nee, XZ. Ja. XZ. trio ja. uit Rotterdam. Rotterdam. Wat, uh. Uh, jazzy met zijn ja, jaren 50, maar wel ontzettend goed. Ja, heel uh, een vibrafoon en een bas en een drums. Ik geloof dat de, de Ja, maar dame... er was nog geen popmuziek denk ik. Hè? Nou, het, was het was jazz, ja. maar het was al populair. Ik bedoel, het viel niet onder, laat ik zeggen... serieuze uh, orkestmuziek nee, okay. of dat ja. soort dingen. En de, in die dagen was de radio natuurlijk heel streng. En popmuziek, ja, het popmuziek was, was, was... Ja, was heel streng. Ja, ja, ja daar ja. hebben we geen last meer van. Nee. Ik bedoel, iedereen streamt. No. Toen kreeg je piratenzenders natuurlijk. Ja, <laughs> en de piratenzenders, ja. <laughs> ja, ja. Zo so is hem Radio ook begonnen. Ook als een piratenzender. Ja, ja logisch. Wat zal ik zeggen? De cultuur barstte uit zijn voegen voor een bepaalde leeftijdscategorie. Die ja. niet werd bediend vanuit Hilversum. Ja, wat wil je? Dan krijg je piraten. Logisch. Ja, dat was toch in de jaren 60 inderdaad. Dat je ja. echt uh, zag: ja. nou, er is meer ja. mogelijk dan onze ja. ouders kunnen geven of zo. Ja, ja nou ja. Even, dat, ja. Maar Radio Veronica of, of dat soort radiostations of Noordzee. Als je nu kijkt naar wat ze draaien, wat ze toen draaiden. dan heb je toch echt. Je uh, hallo, was dat voor jongeren? Je, geef de Nermien en dan even later de Rolling Stones. Wat een rare... Hoe ho, ho, <laughs> werkt dat? Hoe zit combinatie, ja? ja? ja. Maar ja, er kwamen ineens ja, ja, van is die maar. hippe cats. Als, uh, ja. Alfred Lagarde en... Uh, weet je wel, die... die ja, de, natuurlijk. Hè. Altje Bouwman. Ja, Bouwman, ja, ja, ja. Lex die, van der Groot. Le, uh, Lex, van Lex van de Harding. Ja ja. Ja. ja, ja, ja. Die, ja, ja. Die, die met hun, maar ze mochten zelf kiezen wat ze draaiden. Weet je ja. wel? En Adje ad, ad, ja, die kwam ineens met Steely Denner zitten. Als, ik, als ja. If Memory Serves. Met uh, My Old School. Ik weet nog dat ik dat voor het eerst hoorde op Radio ja, Vronica. Dus om een uur of zes als Ra Lex Harding draaide. Want hij, hij, dat was zijn technieker geloof ik. Ja, en dat ik dacht, zo de knetters. Wat een goede band. Wat is dit leuk. En ja, dat, dat kon. En dat kon de piraten wel. En nu, nu, nu zit alles... Uh, ja, wat zal ik zeggen? Rond, rond te zingen. Bakken. Het zingt ja. rond in zichzelf. Uh, een jaar of twee geleden was dit een hit. Dus we hebben nu dit. En dat lijkt erop, dat is goed. Dat wordt weer een hit. en, ja? en dat klinkt manier, een beetje negatief. Ja, Ja, dat klinkt ja. heel negatief. Ja, ja maar je, maar, je hebt allerlei parallellen... Ik zal niet zeggen universa, maar radiostations. Allemaal op niches gericht uh, ja. ja, natuurlijk. Ja, precies. Hè? Maar geen, geen woord erna over, over Radio 3. Want die doen goed werk. Die, die, hebben, die hebben nog steeds leuke dingen. Maar de, de commerciële ofzo, daar kan ik echt niet naar luisteren. Ik word echt helemaal... Ja. Maar de alternatieven, ja, je hebt... Kink FM is weer terug. Ja. Ping weer radio. is is Zo, joh. Uh, ja. Gek, ja. Ja. ja. En die zit echt in het meer alternatieve. Ja. Uh, maar ja. ook de, de, de, de, de. Maar je kunt nu met een computer naar de hele wereld luisteren. Ik ja. luister graag naar VIP in Frankrijk. Of CKUA in Canada. Dat zijn superleuke radiostations. En met echt een hele leuke keuze. En dat mogen ze zelf doen. Maar wat jij laatst zei, uh, uh, Dick, dat is ook terecht. Er is eigenlijk zoveel muziek. Hoe haal je de goede muziek eruit? Hè? Dat is erg moeilijk, ja, hè? is dus te veel. Ja. Nee, ja, ja. De, de, ik ben altijd opgetogen als ik weer ineens iets ontdek. Ja. Zo Iron Wine. Ik had nog nooit van die man gehoord. Collectico en Calexico, Iron Wine. Ja. Fantastisch. Ja, dat, dat kom je al niet eens tegen. Ja. Of, en van daaruit kun je weer nieuwe andere dingen nemen. And, Giant Sand is dan, ja, dan weer... Precies. Ja, ja nee, maar geld, ik bedoel ja. maar. Dat, dat is dus een scene. Die had, ja, dat had ik nog eerder niet. Nee, nee. Dat zit dan in North Carolina. Of god weet waar En uh, of, of de Punch Brothers, dat komt dan ineens in mijn aandacht. Denk, jezus, wat is dit goed? En, yeah. Ja, en dan gaat, dan Was dat een kansen. van je favorieten? Ja, zeker. De Punch Brothers. Ik zag ze in Paradiso en uh, iedereen die ik kende die muziek maakte, die stond daar. Dus uh, ja. Ja? Ja, ja, ja, ja, ja, allemaal. Van Benjamin Herman tot Lawrence uh, Johansen. Echt iedereen. Ja, ja nou, ik luister toch redelijk veel muziek, maar voor mij, voor mij was, dat, was dat weer nieuw. En dan ja. uh, vind ik het ook weer leuk om. Ja, gaaf, hè. Dan, ja. En dan ga je weer associëren. Ja. Wat, wat, wat lijkt erop? Wat, wat komt er in de buurt? Ja, ja. zeker. En, en wat dat betreft heb je nu wel de mogelijkheid om gewoon steeds verder te zoeken. Uh, uh, muziek te zoeken die verband houdt met elkaar. Ja, wat ja. dat betreft helpen de Spotify's ja. en die andere streaming helpen wel. Absoluut. Maar voor. Het ontwikkelen van een eigen muzieksmaak zoals wij dat deden. Ja, ja. is het dus wat lastig, want het is zoveel. Ja, het is heel erg veel, maar. Uh... We zijn ons cirkeltje ook kwijt van school. Waar, iedereen, waar, waar je wist van, oh ja, die, die, weet, die weet van dat. Die zit helemaal in de alternatieve uh, ja. jazz, fusion, ja. die En Die is van de En die is van de blues. En die weet ja. daar alles van. Dat was natuurlijk ook heel gaaf. Dat ja. je dan met iemand stond ja. te praten. Ja. Heb je die nieuwste plaat al? gehoord van. Uh, ja. Weet ik veel, softmachine. Ja. Oh, wow. Of toen uh, liep iemand met een pukkel met uh, Led Zeppelin erop. Of wat Ja, dan wist je wat je allemaal ja, had. Ja, precies, ja. ja. ja. Alles, awesome. is oké, okay, leidelijk. Like ja, yeah. dat yeah, is waar. Maar Spotify en, en alle streamdiensten, die zijn natuurlijk uh, van onschatbare waarde voor het zoeken naar een bepaalde niche. Yeah. Yeah. Alleen, als je niet van, van uh, R&B, wat voor, tegenwoordig dan R&B heet, of, of van, van, van dance uh, houdt, ja dan... Ben ik het ook niet. Maar er, er, er, zijn, er is dus. over rap, ja. Maar, maar er is rap die fantastisch is. Er is rap. Dus voor de luisteraar is het heel goed, maar voor de muzikant is het slecht, denk ik, hè? Het ja, internet is zo. N... Het woord in de mond, maar ik moet het alleen maar kunnen beamen, helaas. Uh, ja, nou. Ja, het wordt gestreamd. Je weet het verhaal van die jongens: van ik heb ge uh, Want ik heb drank. En drugs. Ja. Dat liedje van een jaar of vier geleden inmiddels. Is 15 miljoen keer gestreamd. Ja, ja. En zij denken. Dat staat ongeveer gelijk aan een, een million seller. Op een, uh, als je een plaatje ja, uitbrengt. Ja. En dan hadden ze alle twee een hele leuke auto kunnen kopen. Maar zoals het nu is. Uh, hadden ze elk iets ja, van 500 euro. Ja, maar het toeval wordt zeer geholpen in Amsterdam... waar men elkaar tegenkomt. Dus dat, okay. uh, daarom komt iedereen natuurlijk ook naar Amsterdam. Of nee, naar ze zijn Den Haag nog... of naar ja. Rotterdam. Of waar je ook weet ja, ja. wezen wil. Maar ja. waar, de, waar mensen zijn die muziek maken... Ja, daar tref je elkaar toch. Want er zijn podia, er zijn ja. muziekwinkels... en er zijn open open mics en al dat soort dingen. Ja, dat, uh, dus helpen elkaar wel? Um, nou, ja. ja, ja je je kunt ook, enthousiast ja. zijn over, over iemand anders werk. En dat, ja, en dat ja. is ja. altijd oprecht en leuk. Dus ja, ja daar rollen weer dingen uit. Het is niet meteen dat je... dat je elkaar snikkend in de armen valt... van eindelijk mijn long lost brother. <laughs> nee, zo is het niet. <laughs> nee, maar, nee, nee. Maar het, uh, het is wel zo dat je... ja, je hoort iemand iets doen... en je denkt, oh, ja... Yeah. Maar je hebt inderdaad gelijk te zijn. Ook verschillende plekken in Nederland zijn. Ook verschillende soorten muziek gemaakt. En Nijmegen natuurlijk ook. Ja. Eindhoven ook heel belangrijk Eind, geweest, ja. denk ik. Ja. De ongetwijfeld. Je ziet het ook uh, aan, laat ik zeggen, de protégé's. De protégé van de Golden Earring is Anouk. Ja. Uh, fantastisch. Oh ja. uh, en Dat komt allemaal. Dat is Den Haag. En protégé van, uh, van, uh, van uh, Normaal ja. is uh, Ilse de Lange. Ja. En uh, ja, dat is ook fantastisch. Maar het, he het heeft een ander soort van basis op een of andere manier. En ja, Noek is natuurlijk fantastisch. En, uh, en Ilse de Lange ook. En heel terecht dat, uh, dat die grote bands uh, de schouders eronder gezet hebben. Dat is helemaal terecht. Ja. Oké, okay, maar jij kwam terecht bij Duizend Idioten Records. Ja. Of later Duizend, Duizend Idioten Idiot, Records. Idiot, Idiot Records later, ja. ja. Heel mooi met uh, ja. mooie ontwerpen, altijd. Heel, heel goed gedaan. ja. Waarom is dat belangrijk geweest? Bij welke platenmaatschappij je terechtkomt? Het gaat toch primair om je eigen muziek, denk ik. Nou, nou ja, uh, daar kan je je tegenwoordig geen voorstelling meer van maken. Maar, maar de, de bemoeizucht van platenlabels uh, ging heel erg ver. En uh, Idiot Records liet zich voorstaan op... Die, die keken naar Stiff Records, wat ook een heel eigen soort van ja. uh, signatuur had... Per artiest zelfs, dus oh, okay. echt. En die eigen signatuur, daar ging het mij om. Ik vond het allemaal gelijk trekken en het te laten klinken als Anita Meijer. Dat had ik helemaal geen zin in. Ja, ja. Maar was het zo dat uh, ook in plaats van Maatschappij uh, jouw geluid bepaalt? Het is toch niet zo? Ja, dat bedoel ik. Dat, ja? dat bedoel dat ik zijn precies. de producers zo belangrijk geweest. Nou, die producers werden min of meer, uh, ja ik weet niet precies hoe, maar... het, het blijft spelen met marionetten. Dus uh, we hebben dit poppetje, we hebben dat poppetje... en die laten we eens leuk met elkaar spelen. Dat, ja. En daar gaat ja, het okay. niet over. Nee. Je, bent, je bent bezig met muziek... en je hebt met een aantal muzikale vrienden... een soort klik. En ja. dat, is, dat is de sfeer die je wil. Ja. En wat je wil, is iemand die het faciliteert... om dat goed op tape te krijgen. Dat, dat ook. Oh. Okay. En daar... Komt absoluut niet bij kijken dat het zo moet klinken als Kate Bush. Of zo moet klinken als Anita Meijer. Okay. Of zo moet klinken. Ja, want bent. het moest commercieel. Dus zij deden ja. de investeringen. Zij gaven honderden euro's uit. Aan, of honderden gulden ze uit aan zo'n zo zo tape. Ja, en okay. aan een studio. En ja, dan wilden ze die investering. wilden ze er, Laat ik zeggen, uh, voorspelbaar uit hebben. Dus er moest een hit op zitten. Ja. En een hit, excuse me, maar er is niemand die weet wat een hit is. Het is. Het valt ineens in de smaak. Ineens ja. pakt een voetbalpubliek top. Uh, ineens staat Laurie Anderson nummer 1 met O Superman. Ik bedoel, is dat een hit? Dat kan je niet voorspellen, nee. Dat kan je niet voorspellen, <laughs> nee, nee, nee. Nee, nee. Tot slot van het eerste uur van ons interview met Velaski. Hier is Den met My Old School.